Dan zouden we samen nog eens een beeld getrapte te geven uit dat heilig woord. Het wel eens te beschrijven in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. U daarvan nader het zevende hoofdstuk. Wij noemden Matthäus in Zeevan. En dat voorraad de twaalf artikelen in het dertje luidt. Er gelooft en zat of done father to then our mask chapter to that angel and their abyss and the a day the Christmas is an aim van and jump on the Hieron. They are fine with one and Pontius pilatus. Eerste kruisel, het en tenheden, de Travon, nooit ter harem. Ten derde dagen van Godron op de stang van de dood. Op het verwaren hemel. In zekere hand tot, van komen The living death and the golden. It's a love in the Heidezon's heart. It's a love in the Heidezon's Our name is Christ, the name of the Heidezon's heart. The love of the Heidezon's for The love of the Heidezon's heart. The love of A The of Ou niet of dat zij niet zo oordeeld wordt. Wat met wel het oordeel zij oordeelt zal zij veroordeeld worden. En met welke maat zij niet zal in zodat je worden. En wat zij dan splinter, die in het oogste broeder is. Na dan ballet die in uw ogen is, zij niet. Of hoe tijd zij tot broeder zeggen, laat ons dat is dan spreekt er uit uw ogen uitgeeft en zin. En hoe de balik in uw ogen is, dan denk ik dat eerst dan uit uw en dan zij And Prinser uit die broeders ook uit de boot. het helder toe, dan helder niet. Nog wel op die voor de niet. Of dat kleine keer tijd, de telephone met hun officiën zat te En ze in de zaak te rinden. Dus, en in zoveel God Zoek en hij is op in de klok en in zal open zijn worden. Want hij is geluk op die dit, die ontvangt. En die zoekt, die En die klopt, hij zal op open worden. wat mens is er ongerust. Zo zijn zoon hem zo bidden om we hebben een steen zal geven. En zo we hem omeen dit zo bidden, we hebben een slank zal geven. En die dan zij die boosheid, welke hun kinderen voor de graven te geven, hoe groot de meer zal u vragen. Die en dan helemaal en net, de volgende graven zullen dan helen, en deze van hem bidden. All day and day, There shall that in the night we shall be don't tell him or also. One that is the right red and the cross will come, that in God and the court, one white is the court and the is the rest, the top has the dead And he will shine at the door of shall in the want de boord is een, en de werkt is nu, die dat gaat lezen bij. En weinigen zijn, zijn er, die dan zelf zijn bij, Maar een wachting van de koudste prinseten, de welke resten verder stoppen komen, maar van binnen zijn zij vreemd van de wolven. Aan hun vrucht kunt zij hun kennis. Lees mij ook in het grijze van, Donen, van also, tot tot de oude, als prijzen van deze planeet. Al zou iedere goede boom brengen, brengt het goed, een goede boom brengt het goed, een goede boom kan geen goede, een voortbrengen. nog een goede, een goede, een goede, een ieder boom. Die zoon die de vroeg voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Zo zult zij dan de zorg om aan hun vroeg te stellen. Niet een eeuw van in het die topmeisje, heren, heren, zal in zijn elektroniekruid daarheen brengen. Maar doe daar dit dan, wil mijn vader And the human race. Heaven, so that you gathered to my heaven. Hear us, hear us. Have I not in your name geprofiteerd? And in your name, duizer and and in your name, is heaven in your en dan zal ik open het openlijk aanzetten, ik heb u nooit gekoond, dat dit van mij zou zijn, die de ongerechtigheid werd. En u is dat dan die deze mijn worden hoort, en diezelfde doet, die zal ik vergelijking bij een verrichtig man, die zijn huis op een steenop geboot heeft. En er is slachtreden mee te gezwallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de mensen hebben gewaakt. En ze hebben tegen het verkeerheid aangezwallen, en het is niet gezwallen, want het was op de steenrok te groen. En een eeuwige deel van mijn woorden hoort, en hij zelfde de doet. Die zal bij een draagerman vergeleken worden. Die zijn huis op het kant gebouwd heeft. En de slaafreden is neergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de jongen hebben gewaakt. En zijn tegen hetzelfde huis aangeklagen. En het is gevallen. En zijn val was groot. En het is dus goed. Als Jezus deze woorden je de top. Dan is het daar over hand uit de nacht hebben, en je onze hulp zij in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, en nooit of inerlaat varen. De werken. Zij me handen. Benade. En vrede. Zij met die. Van hem die is. En die was. En die komen zou. En van de zeven Die voor zijn stroomtijd. En van deze Christen, De getrouwe getuige. De eerste dat wij onze nood en ellendigheid recht en grond bestemmen opdat wij ons voor het aangezicht en er majesteit veroopt moeten zijn en ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat wij ons gebed niet even staan doen wij zulke onwaardig zijn om de Heere Christus wil verhoren. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke noodruis. Welke de Heere Christus begreep heeft in het gebed wat hij onszelf geleerd heeft vraagt. om het hoe luid dat gebed om zijn vader die in de hemel naam uw naam worden geheiligd in koning treestolen uw wil geschieden gelijk in de hemel al ook op de aarde Vergeet ons heden ons dagelijks brood, en vergeet ons onze schulden, gelijk ook wij vergeet van onze schuldenaren. En lijf ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want die is het koninkrijk en de tracht. En de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vraag we voor alle dingen om een zegen. te spreken en luisteren door gemeenschappelijk te bidden. Alleraam bidden te waarden. Lofwaardig. En dienenswaardig. Die waarde is getregen te worden. Al was er geen straf over de zon. Die waarde is benemd te worden. Al was er geen Alleen waardig. Om de waardigheid. Die gij van jezelf heeft En in jezelf geeft. Zijn de Parijzense even evengelukkig en aan de Duke Lookouts? was te werken in de stad daar echt u looven, u aanschouwen, trouwen, u lieven, u beninnen, u grootmaken en u loogend was het beste van het beste. Waarin de mens ervaren mocht, één te zijn met God en één met God. We hebben die vader rechtheid tot een staat slechtheid gemaakt en der rampzaligheid. We hebben die vader vrijheid tot een staat der banden gemaakt. We hebben die vader blijheid tot stad de staat van ellende en droefheid. We hebben die staat de rechtheid door de staat van verwijzing, van onwaarheid, gelegd, waarin de gevallen zijn. Grondloos diep vermodderd, waar we in verzoomd te liggen. En voor eeuwig in verzoomd te blijven. Zij zei dat er een hand uitgestoken wordt uit de Een hand gegeven de in om uit die in de bovenlozen te vallen. Waar alles is. waar alles duizend is, waar niets dan des is. niet. Alleen naar die goddelijk en onveranderlijk voornemen, Uitgetrokken met toden die wel kunnen retten, Maar een eeuwigheid die breken. Waarvan het apostolische getuigenis door God. Deze om die omgetrokken heeft. Uit deze tegenwoordige wereld. En zonder die trekt nu af. Dan oh, wordt die te getrokken van de ene zonde naar de andere zonde. Van de ene dag naar de andere dag. En van de ene week naar de andere week. En van de ene maand tot de andere maand. tot de er geen dag, geen maand en geen jaar meer is. Dat die mensen heen gaat naar een eeuwigheid zonder eeuwigheid. Zonder jaren en zonder maanden en zonder weken. zijn mocht dus om iets naam te willen. Die naam die een uitgestorte oog En daarna bij de maag van uw lief. Zijn we dan only de steekers die doorwek en die doortrek de zielen opwek. En de nu zelf een heerlijk maat in hun apen, opdat hun zielen uit mocht gaan vanwege uw spreken. En uw spreken is de breken, duisternis vluchten, vijanden onderbrengen, en zonden ontrachten en genadelijk bedekten. Onder het goddelijke bloed ten aangebrachte gerechtigheid. Die zo wijst is als de eeuwigheid zelf is. Eerig nog. Ons mensen die niet breken kunnen niet luisteren. Kunnen gedenken uit die welbaren. Als die weet hoe dood dat de mens is. Dat u door niemand levend gemaakt kan worden dan door u. U weet welk een diep en geestelijke dult die mens verzoeken. En door niemand wat er gemaakt kan worden dan door u. Hij weet dat de mensen oren van naturen. Vervuld zijn met de wereld en met al wat in die wereld is. Of u mocht het doorsteken. Met een vinger is teken. En de harte harten. Breken. En onderwijzen. En onderrichten. Dat we maar een ogenblik. Van de eeuwigheid af zijn. En daarheen zullen gaan. En nooit wezen zullen keren. Op dat toch verlukt het tijd, wanneer de oma's is te vereen begon. En met de the zijn blijven the daar vooral all zijn. nooit geen tijd, want een Engels woord. Met een voet er is in de areld, al daar, zijn Oh, dan dan die kostelijke tijd, die je maar één keer hebt en dan nooit meer, Met kostel en gerechtvaardigd door bloed, en aangenomen tot kinderen, om mijn eer, als kinderen des fouten, door de Ten broeder Jezus Christus, voor, geheilig, voor gezet in een heilig, voor gezeten land, waar nooit meer gebet hoeft te worden om vergeten, waar nooit meer gebeden hoeft te worden om onbewa bewaren. Een land van aanbidding. Even geluk en zielzaliglijk. Eere open uw woord, alsjeblieft. al uw woord is, is wijs en uw woord is diep. Het die is nog nooit gepijsd, er is al zoveel evenheid. Het verrekend is nog vol, maar moet altijd weer omzetten. Moet altijd weer openbuiten. Door de zee der En derge deden. Om te waas noorden En door wij het top van ons hebben En druk de, de goddelijke waarheid in. Door goddelijke nou en kracht. Om te waarschijn die, sluif, die de te verdup de de doden. En Christus zal over u lichten. Zij hebt het beloofd, Heer, en uw woord. Door den profeet Ezekiel laten zeggen, Dat hij een graven zal openen. En dat hij een graven zal doen opkomen. Op dat de wonderen der vrije genade, alleen genade, eeuwige genade des leids, de te gebracht wordt door genade, genade zij dezelfde. O, gedenk onze ernstige zieken. Dit zijn en in ziekenhuis, als u mocht er helven, nog over kunnen ontfermen. En nog over willen openbaren. En die zullen we er nog in willen vereerlijken. O oh, wat, wat zou dat een wonder doen? Als zullen een wonder slapen. Wat zou dat een wonder des allerhoofd zijn wezen. Als een mens op zijn niet werd wederbaard werd. Als een mens met een twaalfde dood overgebracht werd. In het rijk van mijn zoon is wel baren Ach, gedenk zo, oh, dat kleine kind. Waar in dit midden nog een bedroefde vader van mijn huis was. Vast twee dagen al, vast twee dagen al. En kunnen niet zien dan ze zullen kunnen op mogen behouden tenzij. Dat u het werk daarmee zit, wilde zegenen. En nog wilde stellen tot verandering. En tot een herstelling. In deze legt ook weer de nood voorbij en een nieuwe nood. De welke grens aan de dood. Gij mocht er u van nog in verheerlijken. En al zijn het is niet te klein om een nieuw hertje te ontvangen, om van de herfst zo te en de herfst met de niets te gelijk dat ook geschieden. Met het kind van David die went in licht, wat ook nog maar zeven dagen oud is, maar zijn doel door de zijn wederbaart. En opgenomen, waarvan uw woord aan het einde van uw woord getuigt. Ik zag de doden staan voor het armste dichten God en de deslam, klein en groot. ver zwermen nog over hem. en weken ons in de avontuur, die spreken en luisteren. Om Christus te willen genade, te leven uit genade. De Psalm 42. Dat u reed en werd de dag, 42. Het mijn karanen om te plagen trok mijn spijsig dag en daar mijn pop is durven vragen waar ik tot die cijzer was. Mijn benauwde ziel versnelt als zij zich voor ons stelt. Hoe ik onderskennen en snaren spreek, stelt mij tot blij die sparing. O, mijn ziel wat buit je nu waartoe rijdt je mij om terug? Toe dat al, ter ter, ter, ouwe wegen, zoet en zoet, tillovulus. Langkok, voet, ei, talibrus. Eén, ter, wissel en op, op, laat naar boven. Want ik zal zijn naam nog geloven. Dat is het tweede en derde van de Psalm 2 en Gebed is net zoveel als een maag zonder adem. Dood is. En zo dood is mensen zichtje. Als je het gebed wegneemt, dan knijkt je de nieuwe mens de halve, Want die kan zonder gebed en zonder duchtig. Termen in je leven. Dat werd in de volkslacht van de nieuwe mensen. Ik zei ze waren doods in de en laaropjes. Daar had je volks in moeten. En daaruit heb je wel op het ziekte ernstig is of niet ernstig. Er is geen krachtiger wapen dan het gebed. Dat krachtigste wapen tegen de zonden en tegen de wanneer. En tegen de wanneer. Het gebed. Wat in mijn zin gestopt wordt bij de leder geboten. En dan moet je bidden. En dan zal die bidden. En dan wil die bidden. Daar zorgt God voor. Daar zorgt God voor. Dan nooit meer. Men zegt wel eens noodleer bidden, dan kunnen ze in de hel het beste bidden. Want dat is niks te genoeg. Dat is alleen maar nood. Maar er is alleen maar een wanhoofd gebed. Een gedrede eeuwige wanhoofd vergen valt op mij. Een heuveler bedekt mij. Voor het aangezichte van hem je troost. Het gebed geliefde Dat hield bij Stefanisch niet op. Zijn laatste gebed was onder al die stenen van handelingen. Heer Jezus, Jezus ontvang van een reed. Wat bidden de magelingen daar ook van dat het zo bidden is. Zou sterken. Het gebed. Is denken is. Een onmisvaard. Al kan dit niet. Hij doet het toch. En al kan het niet. Verhouden hij kan het ook niet laten. Hij moet zuchten. Al geeft hij er helemaal niet. voor hoeft niet. Wij hoeven niets. Dat is wat ons de beste lezen. Maar wat de wilde zijn naam. Zijn heer en zijn deze in zijn hemel. is amper, zal een ezend en een Daar lezen we in hem op, in no, niet om, maar op, op, op. In no, Dan is no en dan zijn banden banden. En dan is er lende en landen, En dan grens, dan, dan grens die zielen. Tot aan de wanhoop. Wanneer de hemel breekt. En zijn hart breekt. Om hem te helpen en door te helpen. In Christen. Is niet alleen een ander mens, maar is een andere. Die weet ervan in zijn leven dat hij Adam afgesneden en hem weet weten Adam ingelijkt. En dat na de eeuwige werking zin God. Waarvan de apostel getest. Aan zijn bemende zoon Timotheus. Evenwel het vaste fundament God staat. Dat staat. Dat breekt niet. Dat staat. Geliezen hebben we deze zegel. De heer het Die zijn zijn. En hij weet de tijd. Wanneer ze wezen geboren en de plaats waar die ze wederbaast en het middel waar Jodie ze toe brengt, is hem alles volmaat, bekend niet alleen, maar opgelegd om in de tijd openbaar te worden. Want zij worden gezalig als van twee eeuwigheden. Zijn dan in de eeuwigheid, de verkiezingen vastgelegd. In het boek des levens, waar niemand meer bij wordt. En ook niemand afgeschreven, dat boek is af. Dat boek is mij af. Wat erin staat, dat blijft daarin. Waar het ook valt, en waar het ook valt In die naamslevensboek. Staan ze zijn leven aangetekend. En zullen eerst het leven in zijn volgen ontvangen. Een christen is drie zaken. Ja, een christen. En wat zijn die drie zaken? Hij is in de eerste plaats een profet. In de tweede plaats een profet. En in de derde plaats is hij een koning Gelijk dat lezen is in de van de apostelprekers. Zij zijn uitverkoren geslaagd. Een heilig volk en een verkeerde volk. En een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deusdienst. De levende God die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat is het werk van een profeet? Je zegt dat profiteer, man, wanneer er een ingreven komt, dan mag je mij geven. Maar krijg je geen ingreven, moet je niet want dan kan de kerk beter doen, dan profiteren. Want wanneer het er ongeluk uitkomt, dan zijn we een heel mens. Maar als het niet uitkomt, dan kunnen we de grensjaar in de afgrond vermoedeloosheid wegkomen. De kerk kan beter vluchten dan profiteren. Laat dat maar aan de profetie nog. Die hebben dat gedaan. Dat voorstel hebben verklaard. Mocht het ons door het gelopen openbaar worden. Maar in de andere zin. Dan wil we open de zeggen. Zijn naam beleiden. Zijn naam verheerlijken. Zijn naam openbaren. Zijn naam groot maken, die waarde heeft. Geprezen te worden tot een einde van een eeuwigdurende heerlijkheid, die eeuwig volmaakt zal zijn. Zijn naam beleid doen. Dan zingt de Kalm 66 Komt langs te toe. Gij Godgevingen. Uit uw nood terecht. Dan schiet er een de lijden. de door u door u alleen. Om het eeuw te wel wagen. Waar de kerk ondergaat en opstaat. Daar schiet je de los. je en over. Gij hebt het gedaan. Die waarde heeft prezen te worden. Wat dan ontzettende zijn. Die de kerk leeft met een gesloten mond. Over de aarde te gaan. Als een stommenom die nu was Je Heer, ik kan uw naam niet beleiden. Er gaat van mij geen uit, maar omheen. Er gaat van mij geen dank, maar stanktijd. Van mij gaat het niet tijd. Dan waar zijn, zijn dan het de zijn. en, en, en, en. Hoe menigmaal nog ik ervaren? In een de kerk, en de dag, de dag, de nog kan dag, de dag, rood, tegen het dag, de dag, de dag, de dag, de dag, de dag, God dan keert God alles, ja, opdagen alle grond, uitschriften alle grond, uitschriften alle grond, uitschriften, ten een ene verliezen zelf, en er niet over zou blijven, dan God in Christus. Want in de hoop van meneer, de beste beden, het is waar, het is waar, het is waar, het is onderhoud van de nieuwe mens. Maar onwillekeurig, maak u van de opening uw de uw oog. Maak u van de opening uw gebed, uw verwachting. Blijf u aan de opening van uw gebed hangen. En God staat erop volk, dat u alleen aan hem hangt. En niet aan uw gebed, ook niet aan uw maatillige gebed. Maar dat u alleen aan hem hangt, die waarde heeft. Om aangehangen te worden. Waarvan we wisten. In dezelfde leef te in De, de Heer is mijn stok. En mijn stad. Dat heb je de enige stok. Die nooit brengt. Dat aan de hele kerk kan. En die stok buit niet. En die stok brengt niet. Want is En sterk Eten for voor van liefde. Zo kan ik de van het tevier doen. Zijn naam niet te kunnen belijken. Voor zijn naam niet uit te komen. En voor namen te kunnen doen. En ze gaan die naam niet te vertrouwen. Welke naam nog nooit iemand bestaamt is. Welke naam nog nooit iemand teleurgesteld heeft, ze hebben op hem gezien, ze hebben hem aan gelopen als een waterstroom. En hoe liepen ze man leeg van de kalm 34e? Ja, ze zijn de kalm die is geboren uit een slecht meeg, uit een krank nood. Die is de borne eigen men die stapel in Weerharden the en dapper nog nooit zo'n als handen draad, en niet alleen Maar in zo'n bereik stond de Heer de God te opstel. Wanneer David gedoten had het gediend. Hij was uit de weg gelopen. Maar God had in zijn heer bij verloren. En Christus had in zijn bereik bij verloren. En de plaats van David zou leven. de leven is hij in de hemel. Die zijn woont.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 en het schouwste huis, de Britannia, is er ook moedig de zonde. Daar gaat altijd van het, dat er is altijd aan. Een zonde die in waarheid God niet zijn openbaar, of een waarheid is een openlijk God bezit. Hij hebt geen mond tegenwoordig om zijn lof te verbrengen. Van waar ze dan wel eens een ogenblik. In die davelotte bediening verlangen naar de gewenste des eeuwig zijn. van Waarvan van ik vanochtig zijn op aarde Groene Geen groene doek om. Geen om Maar geef het het hem niet. Laat u nu God de geven. Zal hij dit eenmaal gegund heeft. Towns and in the name of the lowest of the heaven, burning and Jesus, raising and burning. God shall God meet the pillow. He for Om te vermelden zijn lof en zijn eer. Om hem heerlijk te maken, die niet heerlijker gemaakt kan worden, in zijn avondstof te liefden van de nieuwe mens, om hem van de bergen en heuvelen te verkopen. Ziet hem, hij komt, hij komt. Om het is goed. Wat is er waar voor Dat er niemand meer waar is, die in de handen van de handen van de handen van de handen van de handen van de handen van de handen van de handen van de handen van Als ze hem maar And the had not really hit with the mother up just those to do money. money in a tent, but out my master, <clears> up just my hell Oh, tell me, hey, mother in the hell, say, oh, hand to the doon. And name I'm to praise him. a late for a crazy college, not my om dan aan de woord van het gebed te staan. Dat is vermelding van zijn lof tot te zoeken. Ach, het tot te zoeken. Om het je weer te geven wat hij je heeft, En dat meer leiding. En dat meer zalving. En dat met onderwerp dan terecht dat aan. Dan ga je zingen van de psalm 133. I need to liefde in like dat coming. En dat laatste versje waar liefde loopt. Want die geest heeft geen lust in te Die geest was elke aan de schieten en niet elke aan de zoren. Die geest leidt in de dalen van oogmoed en nederigheid. Ik weet, en een apostel zegt het ook voor. Het tierlijk gekleed. Het is een kleder op moederheid. Volk weten wat dat zeggen wil. Een gevoel van die slachtigheid. Een gevoel van uw godbeloogheid. Een gevoel van uw onwaardigheid. Een gevoel van die dieper amstralige wouw. En de voelt nog toch. Wat is mijn kiezingen van Jehova. En dat ging zullen ik in. En dat aan zullen ik in. Doe ze met alle oog. Moet voor zijn aangezicht. Te wandelen zeggen. Wie ben ik? En wat is mijn eind. Dat geen mijne gedachte waar. Genade is een wonderlijke plant. Zacharias verklaten bij de lippen die in de diepte groeien. En hoe meer dat hij die lippen en zot erop, hoe meer dat hij groot. Die de jongelingen in de oven die door genade. Zie de geruimte naar genade. Die wat een groot hadden van af en van Zania. En dan lezen zij. Vermeldig de lot. Desgreeu me van. Fathers. Zon. En hij was een vijand. Maar. Ze zijn in de lengte. En vijand. Maar. O priest, O En een priester heb een En Een priester heb een op. Een priester een en een priester dat ook het net alle een ding is in de Bij een priester was de En een val op zijn priester Om een leek aan mijn ziel, groter, superrecht. Ik ben er wel beschermd. mij. En prins, is, en zelfs voor de rozen, en ten en de wil van je hoofd Wat wil dat zeggen, en een liefde, en ten te is, om loter de deem, alle al dozen, al een plicht, de loter de heer, en je verenieten zijn aan de zijde God te maken staan. En je anders te willen als het geen wat een is te zijn. Je overlijdt er in zijn verlengd van nu aan tot in de eeuwigheid. De priester op de wereld als een zoon dat dood en trekt als een vlees want de inhoud van is gebed. U wil En daar wil hij mee zijn. Alleen u niet wijzen hoe. Je is slecht en om te vermelden niet van wagen en vader van de naam van de zee. Ik heb er nog gezegd. Het is het beste werk in de strijd in de kerk. Lopstrijd en God van Israël, de Heer en aan zijn Als hij de mond in niet zo verdrukt. En de zielen is zelfs met een nieuwe hoofdmoetje. Met een nieuwe vertrouwtje. Met een nieuw aan onderwijzen. Dan wil ik wel haast uit de monden horen. De heer uit mij. Bij vernieuwen en dankelijk in de mond te gegeven. Maar niet alleen profeer. Wat een kristen uit mij. Niet alleen priester waar een christian uit mij, maar niet komt er nog niet komt er nog eens Waar een christen en koning in de stad dat ik zei. Dat zeel de en onze wereld zou verstrooien en overal het geschepper dat was te sterven. Maar in de scheping wordt het verstrooien en de stel om door het geloof, let eens op, om door het geloof en Goliath jij bent, om door het geloof de muren van hieren grote zien vallen. Om door het geloof 31 rijken om te brengen. Ach, in het geloof, dat is klein almachtig. Want dat blijft hangen aan de almachtige. Zal die mijn zoon zal Zal haar al op hem hopen? En in mijn gezondheid heb. Wat zal ik u doen, o mijn zoon? Ik zal mijn rechter de bidden. Ik ben hier in mijn entronement. Ik ben hier in de krant. Ik ben hier in de krant. Ik ben hier in de krant. Ik ben hier in de krant. in de en dan ook oh wat ik ben, al mens en ik ben, al een geisel. Als je wat je nodig hebt, dan heb je gewoon de flesch op het heen. Je dat het kan Oh, wat heb je? Wat heb oh Help, wat heb je? Ik weet niet, dat ze in de zoonlijke waarde zijn, omhangen met het kleed zijn er gerecht te zijn. En wat wordt geleden staan, als profeet zijn naam volkomen vermelden. Als verliezen zeer een en verliezen, en als koning zijn de een van het geloven en verheerlijken. Wat is een christen van nogen? Waarom is het gebed? Door christen van nodig dat het is. Het voornaamste stuk. Dat niet handelt hier over het geloof. Wat is het gebed zonder What is that the death the hope? What is in the death the throne? That we try a best of hope. What is a the death of a That all things the things that are things and the same name. Where is what of me the boat? Hij helpt u niet meer als een leven. U is geen heilbeschoven. Een geënnoopte liefde. Zonder gebed. Dat gereisd kan de op en een gedet zonder geloof. Dat hebt geen doorgang en geen in inzet. Want die tot God ook moet geloven. Die moet geloven. Hoe blijft a dat is in Salvini. Hoe wordt er lood of in Salvini? Hoe duwt dat in het bedrijf dat het van alle kanten. Hij moest er dat je dan welkom erlangt. Dat is die hem Jukko. O, dat Need to put the needle out to it. Need to put one foot up, then don't die. The so to me als je het En in de moet voor de moet En die in was het van binnen. Dat nog een lekker nog en dan zijn ik ze voor een de mijne. En dan sleep ik voor een dag na de verdoeming. En dan komt het uit voor het echte huis geladen die zit. En daar heeft ze veel gepraat. En heeft ze veel gepraat. Tot God bidden om genade. is ze dan genade bij God. Heb God van genade. Kan een verterend puur genade zijn. Kan een donderend God door de wet genade zijn. Kan God een gevallen mens. Die meer duivel is als hem. Kan daar in genade van heden zijn. Hier ligt het onbegrijpelijk gejaar. En dan moet je niet zoeken in de mens. Want Adam heeft al zijn nationelingen mijnhoek genuurd. En al die miljoenen mensen die op de wereld zijn. Zijn in een drietwoudige doodstaat voor een was begraven. En kunnen alleen door een goddelijke daad opgerust worden. Not very good naming. And all around the a in this The look is so that is a in the face. Oh, yes. Oh, yes. Forget your mouth. I should do I do my own die er naar de waarheid van zijn. En ook een dag van zullen blijven. Hoe donker ooit wat weg mag zijn. Hij ziet een grondje dat niet en veren. Al is de Dan de golven van alle kanten over de zielen heen spullen. U zullen als op moed zijn. Al op die potje door de zijn. Over and over and over. I've solemn clay of death, But I can help and I so hear about trust master here. Also just my feel not my walk, not in my walk, not in Oh, walk. And out of place, in the yard the and there's all these roads around, roads between, roads between, roads between, roads between, to the roads over roads between, roads between, roads between, roads between, roads between, roads between, roads between, roads between, shall between, roads between, roads between, roads And I will always draw that fire. And draw nah, the hat. Now, may you know better. My northern triangle. The relative goes on the school. He's even voting to watch for Nee, nee, en nog eens nee. De wet doe dat als hij doet licht. En het wil niet ontkennen, als het ziel wederbaard wordt in zijn naam van, dat hij alles verhoopt zal om die wet te voldoen. Die wet te heren, die wet te herstellen. Ach, hoe ben het nou voor. Ga je bij je hart te staan. Dat de zonde bereid gaat willen roeien met wortel en zak. Dat dat hart gaat willen om vluchten, maar je moet ermee vluchten. Je moet met dat voorop haar vluchten naar de troon der genade. Daar is er met het allerbeste, met het allergezegeste, met een bloedend en van bloed en water. Het hele tijd zal maken. Rechtvaardig maken en heilig maken. Maar nou, wat voorbeelden. Dat gij medisch zonden en ellende en nodig in andere weggen. Als de weg naar een kroon zeggen nou. Een ouder wordt van zijn kind. En zeg mijn kind als u niet goed gaat moet je ouders vertellen. Aan je pijn het moeite niet vertellen. Alles waar je overvaart, mijn kind, dat moet jij anders meedeelen. Ach, geliefde me. Wat een nederbijgende, zeer geloonde, eet je geliefde, je, je spraat. Door zijn zeer zo. zoon, die zegt hij, zeggen jou, mijn Alleen, je hebt nog zoveel kreeg te All is your no, so, for the low righteousness. All is your heart, no, so, for the human of righteousness. All is your heart, and if you don't, join one the rest of the All is so, you may it as in hell, say to man. All is your heart, and at loose, to the man, oh, All is you, have to your heart, a of the hell, say to hell, not a man. to not man. Geef u look maar aan mij. Geef u zoren, geef maar aan mij. Geef u alles aan mij. En ik zal u van slanne zout met for nemen maken. Het zaak der vrouwen. Ja, dat kan niet begrijpen. En waar kan je nou terecht? Niet schulden, dat moet betaald worden. is Ja, We hebben een wonderlijk evenzeer. En je het kast niet te En ik zal het toch proberen te zeggen. Elke zoon in zijn bedrijf. Dat hangt aan zijn eeuw. Dat is een bedrijf. Elke zoon in zijn Dat hangt aan de helft. Elke zoon Is een nagel. En dan het kreis van Christus maar. Maar, en er is vader, maar volk, dan kan je schuld niet te groot zijn, dan kan je schuld niet te hoog zijn, dan kan je schuld niet te leven. Nee, nee, nee. nee. Dan mogen we met die kinderen alleen van de schuld. Waarom die het haar niet de Nederlanders niet hebben geholpen, omdat ze niet hebben geholpen. dan ze ge dan hebben geholpen, omdat ze niet hebben ge geholpen, dan ze niet dan ziet een betalende Jezus. dan omdat ze niet hebben geholpen, omdat ze niet hebben geholpen, omdat ze niet dan geholpen, omdat ze niet hebben geholpen, omdat Dan dan ga je haar zeggen en zeggen. Ah, oh, Je voor mij niet ben Dat is het te Je voor mij niet te slag te worden. Ben ik ben waar. Om voor de hele dag wat nodig. Je voor mij niet de helft te worden, de wereld, voor de heen, de de zijn. Toeet nog te liefje. Dan moet je wel een stukje in jezelf Daarom is met de hel Je naar de hel he. te, te hebt mijn helletje. Je hebt mijn helletje. to hebt mijn helletje. Je hebt mijn helletje. Je hebt mijn helletje. Je hebt mijn to te hebt mijn helletje. Je hebt mijn helletje. Je hebt mijn helletje. Je hebt mijn die nochtans schuld was om dat te rechtvaardigen. Die nochtans schuld was om dat te heiligen. En wat gebeurt er niet. Oh, veel. Ja. Dat zo willen we die verzekering van de banden gaan in onze ziele kiezen. Op weg naar de rug. Ze hebben een knowing in de En ze zijn dood en leid. Ze zijn nee hitte Laat mij naar de helft. Laat mij de doom voor de Laat Laten wij de slacht voor de innen. Laten wij de misdaad voor de En voor, dan nam hij geen genoeg in me. Nee, dan nam hij geen genoeg in me. En zei de laatste. Laat dat dan niet tegen. Spreek me niet tegen. Dan als je de kansen, alle gerechtige kippen willen voeren, dan maak je een zalige tuimeling. Dan je heel aan de dan zeg ik wel, als u mij wil hebben, hier heb je mij. Als u mij wil verhouden, hier heb je mij. Als u mijn zalen wil maken, hier heb je mij. Als u van mijn kind God wil maken, hier heb je mij. Als u mijn erfgenaam wil maken, hier heb je mij. O, oh, dan is het om te willen. Verplomden is hij te willen. En dat gaat de waarheid in vervullen. Wij zijn geslomd van Christus weer af. Laughing at the cross of Jesus. He is for now, sisters, for the cross must say. here. When a star, for I an hour's face. I have rubber And I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, I'm allocating, de moot en alle neem zijn handen, dan stof is zijn, leef aan en de ziel is zijn. Hij zal alles bang aan de sleutel van de wereld uit de olijven. Die grote liefde moeten alle dingen neemt, dat hij het bij de voeten vanaf de hoogte vanaf, vanaf. Als u het eenmaal zegt, ik dank u, dat zij torenig op mij geweest zijn, en, en gezicht, die voorbidden, om de heilige geest, die zijn heilige geest. Al die onmisbare kinderleiders, levend en onderwijzen, die groepen vergezeld, van het werk door de nootelen, die de kerkleer groepen aan bevaren. Be a character in the ancient and Christian donor, so God fell off at that fifth for the woman to the and from them to the home, and that old soda to the end. But a madder, yellow woman, had to dance and to ambition for the dance to light. him. Uit de diepje van de eeuwigheid. Weer geleid naar de eeuwigheid. Waarvan toekom, en toe komt alle lof. En alle dankzij in de amel. Zegen uw woord. Oh, zegen die woord. Zegen uw woord waar je nog nooit te zevend is. Zegen die woord waar je die zevendingen nog niet kan. Tegen die woord in de harten, waar gaan van tot het die in het openbaarheid Terwijl ik natuurlijk die van de eerste dat God zich in zijn woord alleen openbaar En door middel van zijn woord verklaart. Het is het beproefde woord. Het is het geluute woord. Waar daar het is. Uw woord is zeer gelopen. En mijn zielen heeft het niet. En de reden des heren is doorlopen. In de smeltroes eruit. Zeven maak. En we hebben u naam dank. Voor uw genoten hulp. Aan lichaam en zielen. Altijd nog vervoeld. Dat u van Het vertrouwen verbondt op, nooit laat varen, de werken zijner handen. Amen. De Psalm 84 vers 30, het laatste van de Psalm 84. Want God de Heer is zo goed, zo mailt u alle tijd in zonnespeel. Hij zal genade en eer weten. Hij zal een goede niet onthouden, zelfs niet in hem dood in oprechtheid voor hem leven. Welk zal keren die bij je boot, boot, die op je boot, is zijn hele lieve kruis, als het laatste van de zierenkasten tot de